Uur. Dit is Lieselotte Thomas met het NOS-journaal. Gevangenen hebben nog te vaak mobieltjes en drugs in hun cel, concludeert de Inspectie voor Veiligheid en Justitie. Cellen worden niet stelselmatig gecontroleerd. Vorig jaar bleek ook al dat tussen 2012 en 2016 steeds meer smokkelwaar in cellen terecht kwam. De inspectie adviseert meer te investeren in nieuwe technologie. Ook moeten medewerkers intern meer communiceren over manieren van smokkelen. Informateur Schippers gaat vandaag verder met haar pogingen om een kabinet te formeren. Vanaf 10 uur praat ze met de lijsttrekkers van GroenLinks, ChristenUnie, 50 PvdA, Denk en SGP. Gisteren sprak ze de andere lijsttrekkers al. VVD, D66 en CDA hopen met een vierde partij een meerderheid te vormen. Dat wordt lastig, want diverse partijen sluiten elkaar uit. De Amsterdamse politie bekijkt of agenten een hoofddoek mogen dragen bij hun uniform... om het werk aantrekkelijker te maken voor mensen met een migratieachtergrond. Dat schrijft het AD. Nu heeft 18% van de agenten in Amsterdam een migratieachtergrond. Dat moet stijgen naar 50%. Voormalig FBI-baas FBI Mueller gaat het onderzoek leiden naar mogelijke inmenging van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen van vorig jaar. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft hem benoemd tot speciale aanklager op verzoek van zowel de Republikeinen als de Democraten. De benoeming van Mueller komt een week na het ontslag van FBI-directeur Comey. Die was bezig met een onderzoek naar de relatie tussen president Trumps campagneteam en Rusland. Nederlanders hebben vorig jaar meer geld uitgegeven aan zorg... maar de zorguitgaven groeiden wel minder hard dan de economie. Volgens het CBS nam het bruto binnenlands product in 2016 met 3,1 toe... terwijl de zorgkosten met 1,8 stegen. In totaal gaven we 96 miljard uit aan zorg. Het weer regelmatig buien, vooral in het oosten... en het wordt 17 tot 21 graden.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 mei 2017 uitgezonden van het Hotel Hoogland. We hebben een zeer interessant programma, ik mag alleen dit programma presenteren en dat gaat best lukken. We hebben een heel interessant programma, zei ik. De techniek wordt gedaan door Casper Gurrensen. De redactie is van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik... en endredactie Geert Rutte, die ook verantwoordelijk is voor de muziek. En u hoorde natuurlijk Nights in the White Saturn van de Moody Blues. De koffie verzorgt Geert Rutte. En uh, nogmaals, we gaan het leuk leuk programma voor u maken. Allereerst gaan we zo meteen praten met Gerard Scholten, de duimwachter. vertelt verder. En daarna krijgen we een spreekuur voor huurders die van start te gaan huurdersplatform Zandvoort, Pierre Aldershof en Therese Mok komen langs. En dan gaan we alweer meteen naar het tweede uur, want we gaan met Gerard wat langer praten. En in het tweede uur dan gaan we praten over de toestand rondom de passage, de erfpacht die afloopt in 2019. En dat praten we met wethouder Gert-Jan Bluis Daarnaast, daarna gaan we praten met Piet Heijn Oud over de expositie Circus Zandvoort in het museum. En dan sluiten we twee uur af met de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En we praten met Leo Heino, voorzitter van de Partij van de Arbeid, afdeling Zondvoort. Nou, hij heeft heel wat te vertellen, want ik heb heel wat vragen. We gaan nu eerst praten met Gerard. Gerard ik had me een beetje voorbereid op jouw komst hier naartoe. Maar ik heb alles overboord moeten gooien... want ik ben gisteren bij de genootschapsavond geweest... Uh, van Oud-Zandvoort... en dat ging over de familie Barnaar... eigenaren van Huizen Vogelzang... en dat gaat al 400 jaar terug... Uh, tot van Mercedes die daarvoor zat... en daarvoor Paulus Loot, allemaal eigenaar van de, het hele Duingebied... en wat er allemaal gebeurde en hoe dat gebeurde... indrukwekkend. Er waren dingen die ik absoluut niet wist... terwijl ik toch een hoofd weet... Maar bijvoorbeeld het Paradijshuis... Dat bestaat ja, nog steeds. Zeg, nou ja, Goedemorgen, dames en heren. Ja. Goedemorgen, Pieter. Inderdaad, zeg. Ja, jeetje, minus zonder dat ik dat gemist heb. Zeg. Ik had visite, heel belangrijke visite. dus ik denk, ga ze weg of ga ze niet weg? <laughs> maar ik denk, ja, ik ga ze niet wegsturen. Dat zou te gek zijn. En anders was ik er zeker heen geweest. Want wat enorm interessant. De familie Banaar, ja. en daar ging het over, inderdaad. Er leven nog steeds twee dames. Ja, in de die twee vorm. zussen. Sandra eh, en, en de andere zus. De een is weer voor de tuin en de onderhoud. En die Sandra is meer voor het zakelijke gedoe. Ik heb de eer gehad om in het huis, de vogelzang, koffie te drinken, onder in het souterrain. Dat is net zo'n zwiebertjeskeuken, uh, zeg maar, van Saartje ja, van vroeger, ja, ja, ja. weet je wel. Zo'n oud souterrain met, met prachtige keuken. En daar zat ik met de tuinman en de huishoudster aan tafel in verband met een interview voor ons blad uh, Struinen. Ja. Dus ja, heel bijzonder. En dan die verhalen en die, van vroeger en die jacht en, en dat huis, wat er allemaal mee gebeurd is, ook in de oorlog en noem maar op. En uh, ja zijn ze zelf heel erg dankbaar, want ongeveer duizend hectare hebben wij van hun overgenomen, uh, dus de waterleiding Duinen, ja. 3400 hectare groot, maar duizend hectare is toch van de familie uh, Banaar geweest en die hebben wij dan op een gegeven moment uh, gekocht van hun, uh, om, om, om zelf te beheren. En uh, ja, mooie verhalen, hè? Dat... Ongelooflijk, ongelooflijk. Maar dan hoor je ook een beetje de geschiedenis over, over die hele duinen, dat uh, die duinen toch vroeger gebruikt werden, voornamelijk voor de aardappelteelt. Ja. Dat werd door heel Europa uitgeleverd. Uh, dat was een gigantische... Uh, omzet daar in ja, zeker. zeker. Maar ook het Koninklijk Huis he, gebruikte de... Voor de jacht. Ja, de, nee, Maar het Koninklijk Huis gebruikte ook die aardappelen. Oh, ja? Want die aardappelen... Die, hadden, die, hadden niet het, die waren resistent tegen het zisteraaltje. Precies. Dat was het. Ja. En die, uh, dus het Koninklijk Huis gebruikte heel lang onze duimpiepers. Ja. Weet je wel. Dus, dus ook die teeltakkertjes die we allemaal hadden. Een stuk of vijftig had zandvoort er wel. Keursweidje bijvoorbeeld is er nog eentje. En, en uh, een naam. En in de Zuidduinen heb je de meerdere. Maar hun hadden zelf alles in het groot. Want ze hadden allemaal pachtboeren in de, in de duin. Met boerderijen. Boerderij Pannenland weet ik nog. Ja. Van de familie Hulsenbos. En uh, heb je daar, bij Pannenland heb je ook maar van die oude teeltakkertjes. Waar die uh, aardappelen werden geteeld. Ongelooflijk. Ja, mooie, mooie verhalen. En het werd ook voor de jacht gebruikt, Het hele terrein. Ja, uh, ze lieten wat... de vinkenbanen zien. Uh, oh, okay. Ik wist dus dat helemaal niet. De grote netten die. Die gespannen waren. Een ja, ja. lok vinken aan de zijkanten. Ja, ja. zeker. Die, die, ja, het vinkenhuisje hebben we nog bij de ingang Oase. Ja. Bij, de, bij de Oranjekom. Daar hebben we aan de linkerkant uh, hebben we nog het enigste vinkenhuisje in Nederland. Die, uh, die, die nog, in, nog gewoon buiten staat. Zeg maar, uh, originele, uh, originele bouw. En ja. dan zie je nog een beetje het, een kommetje in het, uh, in het uh, ja, oppervlakte, zeg maar, duinoppervlak. Waar die netten in lagen. En dan zaten daar die werklui van Banaar... En die trokken dan zeg maar zo ja, een soort. Uh, vinkentouw. Vinkentouw, ja, het Ja, ja die trokken ja. ze dat dicht. Nou ja, dan zit je er nou wel in of niet in, hè? He, op het vinkentouw zitten. Ja, precies. Dat is een van die spreuken, inderdaad. Ja, ja. En die zaten daar dan aan lange tafels. Uh, met bier en wijn. Want dat was gedistilleerd hè? Want water was nog niet goed zuiver genoeg. Met allemaal edellieden en, en, en allemaal belangrijke personen. En die gingen, net als wij tegenwoordig barbecuen, gingen die die vogeltjes opeten. Zo, zo uh, ging dat met de die vinken. De kop vinkenbouw. eraf vanuit je een blinde vink. Ja, ja, ja, ja <laughs> oh, dat hebben ze allemaal verteld <laughs> ja. natuurlijk. Ja, mooi. Ja. Ja, ja. En, en wat ze ook liet zien, uh, lieten zien... zeearenden uh, die geschoten werden. Ja. En er zijn een er aantal opgezet en die staan bij de Barnaar thuis Hebben gekost. ze die laten zien ja. zelfs? Jeetje, Mina. Ja, ik heb dat ze... heb je gemist. Nee, ja, ik, heb, ik heb ze persoonlijk gezien daar met de rondleiding van haar. Toen dacht ik, is mogelijk, we zijn zo trots op Nederland dat we een paar van die zeearenden. En die, en die baronbenaren, want ja. dit zijn de jonkvrouwen die nou... He, de ja. twee dochters zijn jonkvrouwen. Maar de baron, die schoot daar gewoon op. Ja. Ze zeggen, gegeven moment zat er een vreemde eend bij, bij, bij ons vijvertje voor. Toen zei mijn vader, van wat is dat voor rare eend, die hoort hij niet. Was het een harlekijn? Dat is een hele, hele zeldzame eend, maar gewoon, ja. Die, die, die, die, dat, dat ging vroeger zo, dat is, Ik denk dat ze ook de laatste raven uit de boom hebben geschoten. Want raven, ja, dat, waren, ja, dat, waren, ja, dat waren roofdieren. Ja. Dus ja, dat kun je bijna niet meer voorstellen. Dat is allemaal verboden ook. Hè, want ze hebben nog lang het jachtrecht gehouden. Maar dat is, uh, dat is over. Ja, want uh, prins Hendrik kwam er ook. die uh, Met een treintje naar uh, Vogelenzang. En dan met de koets naar uh, huis Vogelenzang. Om oh, okay. te schieten. Dan ja. had hij een dag. Ja, geweldig. En ik vertelde, hij schoten ook altijd raak. Want de anderen die schoten moedwillig mis. Oh, oh voordat ja. Voordat hij als enige dan uh, ja, ja, ja, ja. kon schieten. Mooi, ja. Maar, maar dat, dat, dat, dat huisje in de duinen, dat bestaat nog steeds. Het paradijshuis of zoiets. Nou, het paradijsveld. Paradijsveld, ja. maar ook een huisje daar. En, en uh, we hebben daar wel het huis van het Wester. Ja. Maar... In het paradijsveld. Dat is in het eerste infiltratiegebied. En uh, daar heb een huis gestaan. En dat heet ook het paradijs. Ja. En, en, maar dat huisje bestaat niet meer. Oh. De fundamenten staan er nog wel. Kun je nog vinden. En daarom wo daar woonden ook Adam en Eva. He, het paradijs. En, en dan denk je, ah, ja, wat, wat, nou dan sla je een beetje door, boswachter. Maar Adam en Eva, dat waren eigenlijk katootje we hebben ook het Tootjesberg aan het Westerkanaal. En Kees Vaarne. En we hebben ook de Vaarneberg. Maar dat waren twee uh, ja, boeren en boerin. Die woonden dus op die boerderij. En die, die boerderij die bestond eruit. Die verzorgde het vee van de zandvoorters. Die dan door de week of wanneer dan ook gingen vissen. Hè, met die bomschuiten. En het vee ging dan daar naartoe. Dat werd daar ja, verwijt, zeg maar. En, dan, uh, en op die boerderij. Het paradijs. Dus dat uh, was een van de eerste boerderijen. In het, uh, ja, in, het, in het duinen, in het eerste infiltratiegebied. Ja, ze lieten foto's zien van schapen, uh, gigant veel schapen daar, ja. en koeien. Ja, ja, dat was allemaal inderdaad in het verleden. Later hebben we dat zelf uh, voor de begrazing, omdat we ja. die vogelkers wilden bestrijden. Maar in het verleden was dat inderdaad zo, uh, was, toen er nog geen waterwinning was, was dat allemaal uh, begrazing en werd dat uh, ja, onderverhuurd. Toch bijzonder. Hè? Ja, mooi, mooie. Uh... Echt, uh, het, was, het was een aanrader ja heel, okay. heel cool. erg leuk. Ja, ja wat mooi ook dat ik, dat ik met die Sandra door het huis liep. En dan, uh, ze hebben daar hun administratie. Want er komt heel veel bekijken om dat landgoed te toch beheren. te blijven beheren. Ik geloof dat het 30 hectare is of zo. En dan hebben ze nog... Uh, een Rosarium. Ja, Rosarium. En, en de camping natuurlijk. Daar ja. halen ze het meeste geld van binnen. Maar het mooie is, dan zit je in die tuinkamer. Waar hun dan altijd, nou denk ik, dan een kopje thee drinken. En dan heb je zo'n zichtlijn. Het ja. duin in. Hè. Dan ja. je wel duin Ja, dat die ze te zien. Ja, oh ja, ja, ja. En dan heb je daar dan zie je soms die, op die zichtlijn die reeën lopen aan hun kant. En, uh, want wij hebben geen reeën meer in de duinen. Aan onze kant, in de duinen zelf, zie je dan de damherten lopen. Dus dat is echt wel een mooi uh, gezicht. Ik was er toen met een fotograaf en die zag van die mooie zilveren kannetjes. Ja, die, die, die, die kwam eraan en die wilde kijken. Maar die werd gelijk op zijn vingers getikt. Want het zijn wel strenge dames. Ja, mooi. Ja, je mag ook niet zomaar rondlopen daar. Uh, nee. uh, er zijn besloten gedeelte, daar mag je niet komen. Nee, dat, inderdaad, het is, het is wel een, een wandelpark eigenlijk, een wandellandgoed, maar lang niet overal mag je lopen. Nee, daar moet je echt een gids bij hebben, zodat ja. je de overige gebieden kunnen bekijken. Ja, ja mooi, Het is echt, echt van, eens, uh, van onze buren, is het, hè, van ja. de, dat ligt uh, net nog in Noord-Holland ook, en uh, ik ja. denk dat het onder gemeente Bloemendaal valt, uh, Vogelsam, een, een stuk, ja. en ja. de rest is gemeente Zandvoort. En, en de rest in inderdaad zelf is, is... Toen had je nog de heerlijkheid Zandvoort. Ja zo dat het heet ja mooi ja. ja zonder dat ik dat gemist heb ja hij heeft uh, overigens, die, die spreker, die heeft een mooi boek gemaakt over huizenvogelenzang. Oké. Okay. Met de hele geschiedenis, alles erop en eraan. Dus, ja, oké. Okay, nou, nee, dat was heel interessant. Daar achteraan. Ja, precies. Ja. Goed, we gaan nu over de duinen praten, want uh, er gebeurt van alles in die duinen. Ja. Ik heb me gisteren even verdiept in alle excursies die jullie doen. Ja. En ik las onder andere Nachtegalen in concert. Oh, zeg schij uit, maar ik, ik, ik, ik heb hem zelf mogen geven. Dat is... Uh... Nou, vertel, wat ja. Gebeurde er. Nou, ik, ik had ik hem had 3 mei. En nu komt hij 18 mei weer. Vol, vol. Nou, vol alles is vol. Ja. Maar IVN heeft waarschijnlijk nog. een... Uh, ik, ik weet het niet. Maar gaan we eerst over, ja, nou, nachtegaal. over Ik had, ik had die nachtegaal-excursie. En we weten allemaal. He, er lopen nogal veel damherten rond. Ja. En die damherten die vreten veel op. Dus ook de onderbegroeiing. Dus ook de bramen. De, de, de brandnetels uh, zijn, zijn, zijn weg. Of uh, de duindorens. En die nachtegaal moeten daar juist van hebben. Dus er zijn veel minder nachtegaal. Dus het was echt een spannende tocht. Ik ging erin bij de ingang Zandvoortselaan, ging een stukje Want wanneer door. En dan komen die nachtegalen hier naartoe? Half. Ja, zeg maar half april. Okay, half dus april komen ze aanvliegen. Ja, ze komen aanvliegen vanaf de Sahara dan. He, de eerste mannetjes. En ja. die daar heb ik vorige keer ook een stukje over verteld. En die gaan dan een goed plekje zoeken, altijd waar veel onderbegroeiing is. En dan gaan ze een nestje bouwen. En dan gaan ze een beetje op het topje zitten. En dan beginnen ze te zingen. En dan, zo moeten ze de fruitjes lokken. Ja. En, uh, alleen, ja, doordat de ondergroeiing een stuk minder is. Zijn er uh, dus ook veel minder nachtegalen. Uh, ja, de geen... nestjes liggen op de grond, niet ja, in de bomen. Ja, op de grond. Okay. en uh, nee, Tussen de duindorens en tussen de brandnetels. Uh, goed verstopt. Tegen de boomarter bijvoorbeeld. Of tegen de uh, andere. Een vezeltje of een hermelijn. Of een bunzing. Want die vreten anders die eier op. Dus, uh, of de frost natuurlijk ook. Dus het is altijd goed verstopt. Maar er zijn gewoon veel minder goede plekken. Dus ook minder nachtegalen, Dat merk je heel duidelijk. Dat was juist zo spannend die avond. Ik had, ging over de rembaan bij de tribune. Al die aalscholvers liet ik zien. En allerlei leuke dingen vertellen. Over de, de boomleeuwerik die hoog in de lucht een mooi zat te zingen. De merel die heel lang doorgaat. Dus morgens vroeg horen we hem allemaal. Al om ja. kwart voor vijf begint hij. Maar s'avonds tot zonsondergang uh, gaat hij door. En die gaat altijd de strijd aan tegen die nachtegaal. Dat is mooi. Maar die nachtegaal, die begint over zo'n Dag ook wel aanwezig. Maar die begint s'avonds juist. Dan haalt hij alles uit de kast. Weet je wel. Dus en de geve haalt hij meer dan zich stil als het donker wordt. Maar die nachtegaal die gaat door. En wat was nou het mooie? We kwamen bij het Van der Vlietkanaal aan. Heel in de vette hoorde ik het nachtegaal. We kwamen dichterbij en dichterbij met die groep. En jou ja hoor. En wat was het? Het was een man alleen. Een single. Noem je dat hè? Die heeft nog geen vrouwtje. En wat doen die s'avonds? Ja, het lijken net mensen. Die gaan, die gaan dus niet op stap. Maar die zitten dan boven in een boom. En die zingen hun hoogste lied. Hun mooiste lied. Prachtige uitlaten. Harde, uh, uit, harde tonen. Allerlei variaties erin. En wat gebeurde. Aan de overkant van de kanaal. Zat nog zo'n single, zo single man. Dus die gingen tegen op. Nou, op. Het publiek die mee was. Nou, we hebben twintig minuten stilgestaan. Ja, gewoon staan luisteren. Naar die mooie geluiden van die nachtegaal. Dus het was, was geweldig. Dus er zijn er niet veel. Maar die er zijn. Die, die doen enorm en, ja, het best. Eigenlijk zou ik iedereen aanrijden: of morgens vroeger in, of s'avonds net voor zonsondergang. ondergang. Ja, wandelen. En mag je de duinen niet meer in, geloof nee, ik. Nee, zonsondergang moet je eruit zijn. En toevallig heb ik aankomend het weekendavonddienst, dus ik zou er allemaal goed uitkijken. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Tot we lang blijven deze uh, nachtegalen zingen? Nou, het is namelijk zo: uh, zo gauw ze een, een vrouwtje hebben, doen, sloven ze zich niet meer uit. Hè? Want in de ochtend. Een concept, dat is juist het leuke. Dat zijn de mannetjes die al binnen zijn, zeg maar, die al een uh, vrouwtje hebben, die een nestje hebben. En die zingen wel, maar lang niet zo luid rustig. Die zingen weer voor hun territorium. Dus een heel andere zang. Dat is ook zo leuk om, om mee te maken. En ongeveer half mei beginnen uh, de eitjes worden gelegd, zo. Vanaf ja. rond half mei. En dat uh, duurt dan uh, twee weken voordat ze uitgebroed zijn. Dus dan hebben we eind mei. Ja. En dan twee weken voordat de jongen uitvliegen. Dus dan zitten we half juni. En dan, euh, nou dan wordt het zingen steeds minder. minder. En dan zo, euh, ja, begin augustus vliegen ze allemaal weer terug. Richting het euh, zuiden. Euh, Spanje, euh, Marokko, Sahara. Dus dan gaan ze helemaal weer terug. Maar nu zijn alle luisteraars geïnteresseerd. Want die willen dat ook horen. Die willen dat meemaken. Ja, ja. En dan kijk ik in je programma. mijn dan je het hier euh, 18 mei. Donderdag 18 mei. Van 8 tot 10 uur. Ingang Zandvoort-Slaan. Ja, ja, ja, ja, dit is triest. We moeten volgend jaar er gewoon eentje extra doen. Want, uh, eentje? Meer? <laughs> ja, ja. ja, ja nou, ik vind het wel heel mooi hoor. Uh, ze wilden eerst eigenlijk... bijna geen... Uh, excursie doen. Omdat ze dachten nou... door die verhaat van die damherten... er zijn bijna geen nachtegalen meer. Maar nou, diegenen die er zijn... die gaan extra hard tekeer. Dus Daarom adviseer ik gewoon mensen... ga bij de Zandvoortselaan naar binnen... En dan heb je daar uh, de, de brug over. Dan heb je zo'n uh, lang kanaal voor je. Nou, daar zitten ze toch uh, te zingen. En, uh... Maar dat betekent dat je dan vroeg moet gaan... op eigen gelegenheid. Ja, Gewoon... en, en dan zeg je van zes uur tot zes acht uur. uur. Ja, precies. Ja, zes dat uur is uur. al vroeg hoor, zes uur. Ja. <laughs> maar nou, ja, jij hebt morgen... Ook een rondleiding. Om zes uur tot half negen. Ook ingang Zandverslaan. naam vroege vogels. Vroege vogels, ja. Dat doet gelukkig een ander kleven wat ik heb avonddienst. <laughs> <laughs> ja. Nee, dan lig ik nog op één oor. Ik ben er vanavond zo'n beetje tot een uur of tien, uh, half elf. Weet je wel, dat het echt uh, goed donker is. En dan rij je nog in je laatste surveillance rondje. Kijken of er niemand verdwaald is. Of er niets gek is gebeurd. Of iedereen bij de parkeerplaatsen weg is. En weet je wel, dat is onze controlerondje. En dan morgen. Vroeg beginnen we eerste collega's al voor zessen. Inderdaad. Maar dit zijn dan uh, de mensen van de, van de IVN en vrijwilligers. Die geven deze vroege vogelwandeling. Enorme deskundige mensen. Die weten over plantjes. Die weten over vogels. En over uh, alle andere zoogdieren in de duin. Hele lange wandeling. Maar enorm interessant. Omdat er nog verder niemand in de duin is. Het is, het is en dat is uiteraard. struinen door de duinen. Struinen door de duinen. Ja. ja de Maar als, als ik kijk naar al die escurs die ook in dit boekje staan van ja? struinen. Tjur, het is bijna altijd vol. Ja, het is, het is gelukkig het, populair. Maar ik heb er nog eentje. Zeg het dus. Pieter. ik heb er nog eentje. En die, en die wil ik eigenlijk toch wel uh, ja, een beetje reclame voor maken. en adviseren bij de mensen. Dat ja. is de fietsexcursie. Geschiedenis van het Duin. Nou ja, we hebben het net gehoord bij de klinktus, zeg maar. Hè, ja, bij de, ja. Uh, it, it, it, uh, en wanneer is dat? En deze is 24 mei op een woensdag. Ja. En die is om half twee. En die mag ik toevallig zelf geven. En... Dat is een fietsexcursie. En dan ga je even een oranje komen. Dan, ja. dan ga je weg. Ja, we starten bij de Oranje. Kom. Je mag je eigen fiets meenemen. Een ja. e-bike, maakt allemaal niet uit. Maar struinen door de duinen kan dan niet. Hè? Je neemt verharde paden. We nemen de verharde paden, maar dwars door de duinen heen. Hè? Overal waar je anders nooit komt. Ook in de verboden gebieden. En. En bij deze beloof ik de mensen, ik ga ook naar het paradijsveld. Dus, uh, Kijk, we gaan op, op, op zoek naar ja, we gaan op bij Adem en Eva. <laughs> dus uh, ja, geen verboden vrucht of zo, daar gaan we want geen Dat appelvis. is te gek, maar uh, nee. <laughs> maar, dus daar gaan we naartoe, naar de vinkenbaan. We gaan bij Schuil en Rust. We gaan, we gaan de boerderij van Hulzenbos uh, kijken, die dus ja. uh, verpacht werd door Banaar. Dus dat, is, dat sluit eigenlijk wel heel mooi aan op uh, de lezing van gisteravond. En ja, hij, hij is dan 7,50 euro, want wij hebben... Ook voor mensen die met de auto komen. Die kunnen bij ons gewoon een fiets lenen. Hey, wij hebben ja. allemaal van die uh, fietsen. Maar heb je zelf een e-bike, zou ik dat doen. Want dat, we hebben pitten wat heuveltjes in het gebied. Dus uh, he, pannen, duimpannetjes, dat ja. is ook uh, pannenland. Dus uh, daar gaan we ook langs. Dus dat is echt wel een aan te raden excursie. En waar nog genoeg plaats is. Goed zo. Wat mij opviel, dat je ook een excursie hebt, natuur en meditatie, ontspannen in een duimpannetje. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, daar wil ik eigenlijk niet te veel reclame voor maken, Pieter. <lacht> die mag ik ook doen. Wat en, is dat? En die, is, die is vol ja, die en meestal liggen... gaan er alleen maar vrouwen mee. Dat is wel, en, <lacht> en dan liggen in een duimpannetje. Ja, zo, nee, ja. nee, dat, dat heb ik met een, een, een meditatie, een mevrouw, die, die doet uh, een stuk of vier, vijf oefeningen tijdens die wandeling. En dat dan kom je heel erg tot de rust. En ik mag uh, zeggen, maar, ik praat de boel aan elkaar, een beetje. ik je. over een Nou, ja, ja heel ontspannen, een duimpan dat klinkt wel mooi. Uh, ja. we of of bovenop een duintop, hoor. En, dan, en alleen maar dames en jij als enige man ertussen. Nou, ik, ik, ik, heren zijn allemaal van hartelijk welkom. Maar, maar het, het gekke niet. is, niet zo vaak. Nee, nee. Er in, hier zit ook een drankje bij, bijvoorbeeld. weet je wel? We moeten bij Schuilen en Rust gaan we altijd een uh, natuurlijk drankje drinken. Nou ja, bier is ook een natuurlijk product. Ja, en een wijntje. Dus, uh, <laughs> dat zit er altijd bij. En dan die oefeningen met, met, met, met, met Lian. De meditatiejuffrouw. En ik vertel gewoon over alles wat ik tegenkom. Over de, natuurlijk de nachtegalen. De uil. Over uil gesproken. Ja, ja, vertel eens. Want die horen we dan vaak. Hè? Die, uh, die ja. uil. in. in, in oe, oe. Ja, de, oe, nou, de, ja, dat is de Zo oe. klinkt het. Ja, oe, oe. Oe. ja. maar... Ik heb uh, ik kan een heel goed geluid doen nadoen van een bos uh, bosuil. Oh, mannetjesbosuil. Nou, laten we horen. Even kijken. Nou, goed? Hè? Dus, nee, en daar komen ze goed. op af, die vrouwtjes, uilen? Bosuilen. Ja, als je dit. Ja, die vrouwtjes uilen die gillen een beetje meer. Maar als jij dit als dit fluit, want hij heeft een mooie fluit bij zich, ja. maar als je dit fluit in de duinen s'avonds, word je dan besturmd door vrouwtjes uh, uilen? Die, die, die, die, die, Komt vind, ja, die reageren hierop, hè? Oh ja. Maar ook mannetjes uh, uilen, want als het in hun territorium is, dan reageren ze erop. Vallen ze aan? Ja, nou zo erg niet. <laughs> wat, uh, <laughs> Maar uh, ze reageren er echt wel op. Dit doen ze bijvoorbeeld in uh, Nationaal Park zuid Kennemerland. Uh, ja. in, in de Duinen. Uh, hebben ze uilen -executie. Nou, wij geven die dan niet. Maar goed, wij pikken het wel mee met die avond Weet je wel. Om ja. even te laten horen. En, uh, maar het is zo enorm mooi geluid. He. En het mooie is van een uil. Zo'n bosuil. Dat... We hebben er 40 bosuilkasten trouwens hangen. He, in, het, in ons gebied. En uh, een stuk of twintig zijn er weer bewoond. He. Die hebben dus we krijgen in ieder geval weer jonge bosuilen. Takkelingen, he, noemen we dat. Of uilskuikens. He, dat, dat, dat is uh, dan de naam. En... Uh ja, daar zijn we heel blij mee. Dat doen vrijwilligers onderhouden dat. Maar het is zo'n enorm mooi geluid in de, in de avond. Als je dan, dan je avonddienst draait. Of met zo'n excursie. Dan hoor je in de verte bij Pannenland nog de horenblazers blazen. Ja, ja, ja. ja, ja. He, die heb je daar. Ja, en aan de andere, andere kant, ja, en ja. aan de andere kant hoor je dan die, die, die, die bosuil. Of, of andere avondvogels. De nachtegalen hoor je zelf en zo. Dus dat is echt een, een mooi evenement om mee te maken. Leuk dit. Ja. Leuk. Nog even... De Excursies, want er zijn nog een paar aanbevelingen die we doen. Je kan ook als je slecht te been bent met paard en wagen. Kan je doen duinen. Ja. ja, dat is Paul van der Stap. Die zit in de, in de Silk. Die uh, is de enige die met een paard en wagen bij ons in het duin mag. En die heeft af en toe gewoon uh, excursies met een paard en wagen. voor, uh, voor mensen die gewoon goed mobiel uh, zijn. Maar inderdaad. En die mensen die dus minder mobiel zijn. die kunnen dus ook met paard en wagen mee. En uh, dat heeft hij een paar keer nou. Uh, ja, eigenlijk elke maand wel een keer. Hè? Want de tiende heeft hij het ook net gehad. 10 mei. Ja. En heeft hij het, binnenkort heeft hij het weer. 17 mei. Ja, 17 mei. Heeft hij, ja, ja. De weg van het water gaat hij doen. De weg van het water gaat hier rijden. Ja, ik heb hem ja, ja, voorbereid oh, Jij hebt, hebt op de website, daar staat weer meer op pas op, ja. op mijn agenda achterop struinen. Kijk, van 10 tot 12 uur start bij de Oranje Kom 57 toegang. Oh, Oké, okay. met paard en wagen. Met paard en wagen, de weg van het water oh, gaat Dat is mooi rijden. zeg. Ja, mooi. Nou, dat is ook aan te bevelen. Je ziet, ik heb hem voorbereid. Ja, heel goed. Maar <laughs> ja. nou, wat heb je nog meer voor bijzondere excursies? Ja, wij hebben dan zelf uh, nou, die, uh, die excursies, zeg maar... Uh, van, uh, de, vanuit waternet zelf. Die wandelingen zijn altijd vrij op zondag. Hè? Ja. Dus die, uh, die, die wandelingen zijn even kijken. De 21ste is dus een wandeling met de natuurgidsen. Ja. En die start dan bij de oranjekom om 1 uur. En uh, dat zijn vrijwilligers die dat altijd doen. Net zoals die vrijwilligers van de vroege vogels. En dat is dan de 21ste mei. En die start bij de oranjekom. En die is uh, gratis. En die start om 1 uur. Bij het bezoekerscentrum. Oké. Okay. Dus uh, okay. Ja, dat is, dat is eigenlijk voor de rest zit het vrij vol allemaal. En uh, ik zie hier nog wel één een, een excursie... Van, Rijn, uh, van Rijnwater naar Rijnwater. Dus he, dat het ja. iedereen weet dat wij het water... dit is het waterverhaal, vanaf de Rijn halen. Ja. En, uh, Via Jutfase met grote leidingen langs de A2 hier naartoe komt. Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> dan heb je alles voorbereid. Zeg. Ja. En dan komt het bij de, aan de andere kant van de Oranje komt binnen... met 7, nou, 7000 kuub water per uur. He. Stroomt ja, ja. het de duin binnen. En dan gaat het ongeveer twee maanden door de duin heen. Door de infiltratiegebied waar het gezuiverd wordt en dan komt het volgezuiverd in de oranje kom. Dat hele, die, al die stappen in de duin, die worden dan afgelegd in, met, per fiets door de duin heen. En uh, ja, dat krijgen mensen niet het natuurverhaal, maar het waterverhaal uh, volgeschoteld. Nou we hebben we een aantal evenementen genoemd, maar mensen kunnen dat niet allemaal onthouden. Het blad struinen nummer 92 van de lente 2017 is op uh, bij het VVV te krijgen. Ja. Daar ja. liggen ze. En bij het pannenkoekenhuis. En bij het pannenkoekhuis uh, ja. op de Zonverslaan. Neem dit mee en wees er snel bij. Want wat ik heb gezien gisteren op internet. Ik zie alleen maar vol, vol, vol. Ja. Of nog één plaats beschikbaar, of nog twee plaatsen beschikbaar. Het is een gigantisch succes. Ja, zeker. En, en weet je, ze dus, dus we kunnen ook digitaal dit uh, Struinen lezen. Hè, want ja. hij staat gewoon op onze web, website. Hè. Ja, dat dus, heb ik ook uh, gevonden. Ja, dus, uh, en de website is www wwwwaternetnl awd Ja. Precies, ja. ja. En over die AWD gesproken: het is water en natuur. En wat zit er in water? Er zit veel vis. En wat zag ik gisteren boven de duin zweven. En vanmorgen was hij er ook nog, de visarend. En die is groot. Ja. Geweldig. En die werd aangevallen, uh, want hun ging een verde territorium verdedigen. Twee havikken. Nou, een havik, dat is ook echt echte snelle roofvogel. En, maar hij viel in het niet vergeleken met die visarend. Dus, dus voor vogel. Ja, komt naar de AWD. Hij zat een beetje bij het Tilane-spad, he, bij, ja. bij het fietspad. Ja. En hij zweeft over het duin heen. En af en toe maakt hij een zweefduik. Gaat hij op een overhangende tak bij het water zitten. En loeren naar een, uh, ja, een graskarper. Ja. He, die hebben we nog wel eens. Of naar de grote snoek. Of een, uh, een baasje. Dus de visarend is uh, gesignaleerd. Dat is wel heel, uh, heel bijzonder. Eh, eh, misschien uh, niet door jullie georganiseerd. Maar op 24 mei is er een slootexpeditie. Een uh, oranje komt voor kinderen. Ja. Ja, ze krijgen een niks schepnetje mee. En dan moeten ze kikkendril gaan vangen. En weet ik veel ja, wat. Ja, paddensnoer, kikkendril inderdaad. Maar als dat er ja, dat is. voor kinderen. Ja, libellenlarven. larven. Hè? Want de ja. libellen denken ze: zo. Ja, prachtig mooie. Uh, het is zo enorm een roofdier. En vooral in het water. Hè? Want het grootste deel van zijn leven zit hij in het water. En daar vreet hij alles op wat hij maar op kan vreten. Als, als larven. En nou, die gaan ze dan uh, vangen. Maar ook de schaatsenrijer hebben ze daar. En, en, en het, uh, het zwemmetje. Allemaal van die waterdiertjes. Die doen ze dan in een aquariumbakje met een vergrootglas. Dan gaan ze kijken en dan krijgen ze uitleg door een, uh, uh, iemand van het bezoekerscentrum. Dus die is erin gespecialiseerd in de waterdiertjes. Goed hè? Ja, heel mooi. <kugels> Dames en heren, er is veel te doen in de duinen. En onze duimwachter die weet er alles van. Die kan er, ik moet zeggen, boswachter weet er alles van. En die kan er veel over vertellen. Loop even langs VVV of ga naar het Pannenkoekhuis bij zonverslaan. En neem dit mooie boekje mee. Je kan het ook digitaal bekijken. Ja. En meld je snel aan, want vol is vol. Ja, zeker. Ja. En, en zit het vol, ga dan om zes uur morgens... Wat vroeg, zes uur, Morgen straatlijn de waterlijnduinen in. dan morgen, mooi toch. En je kan nog even de halen horen. Ja, ja. En op s avonds laat, de, even kijken, hoe heet die ook weer? Ja. De Bosuil. De bosuil, ja. Je hebt nog iets op tafel liggen. Want ja, die damhetten die zijn nu zo'n beetje allemaal hun, uh, ja. hun horens kwijt. Nou, weet je wat ik wel benieuwd naar ben, Pieter, hoeveel nou. zandvoerters zouden nu al een damhertige wij. Of een afwerpstang. En die heb ik hier nu in mijn hand. Ja. En dat is uh, uh, ja, een, een klein gewijtje, heb ik eigenlijk bij me. Want die past precies in mijn tas. Die doe ik altijd met excursies neem ik die mee. En dan vertel ik erover. En er liggen er nog een heleboel in de duivel. Nou, die kleintjes liggen er nog wel. Maar ik heb al een hoop mensen eruit zien gegaan met zo'n groot gewei in een fietstas of in een rugzak. Dus ik ben echt benieuwd. te zijn. Er zijn heel wat zandfoto's. Dus ik zie het af en toe weer aan de muur hangen. En uh, die al zo'n gewei hebben gevonden. En, en je mag ze meenemen. Dat is het enigste oh, terrein leuk. in heel Nederland. Waar je ze gewoon mee mag nemen. En, uh, want ze zijn afgeworpen. En wij staan dat gewoon toe. Dat mag verder nergens. Want je mag niet van de paard af. Maar omdat je bij ons mag struinen. Dus dat is echt een trofee. Hè, als je... Maar er liggen er nog een paar. Die kleintjes liggen er nog. Want als je goed kijkt zijn die jongens... Jongere hetten, die hebben hun gewijtje nog. Oudere hetten, die gooien altijd als eerste hun gewijen af. Dat zijn die hele grote. Ja. Zoveel geluk heb ik dit jaar ook niet gehad om ze groot te vinden. Wel drie kleintjes. Daar heb ik er al twee van weggegeven. Maar goed. Kan, kan je nu zien aan dit gewij hoe oud zo'n beest is? Ja, ja ik, ik ken het een beetje zien. Want uh, dit, uh, als, als het nog een knopje is, nou, dan is hij eigenlijk net geboren. Zeg maar, dat, uh, ze worden in juni geboren, hè. dat komt ook binnenkort aan trouwens. Ik ben altijd benieuwd wie het eerste uh, dan het kalfje gaat vinden. Maar het jaar erop, dan hebben ze of een klein knopje, of, of ze hebben een heel klein uh, stangetje. Spitser noemen ze dat. Nou, dan is hij dus een uh, klein jaar oud. Maar, zoals dit, kan je dat zien van het aantal punten dat aan het gewijs zit? Van? Nee, dat is met een edelhert. Edelhert uh, tel je de punten en dan, dan weet je het uh, jaartal bij een... Damherd, wil je het precies weten, moet je in zijn mond kijken. Oh, <laughs> naar nou naar de kiezen, hoe ver die versleten zijn. <laughs> dat kan niet natuurlijk. Maar aan het gewei kunnen wij wel een beetje zien. Is hij anderhalf jaar, tweeënhalf, drieënhalf. Maar de ene damhert groeit je sneller dan de andere. Maar als hij een grote schoffel heeft. Hè, die grote plaat die erop zit. Ja. En hij is zo'n beetje een halve meter lang. Nou dan weet je gewoon, dan is hij tussen de zes nou, en de tien jaar. Dus dat is echt een groot volwassen beest. En ik heb nou een klein geweitje. Ik denk van... Drie, vier jaar in mijn in hand. Ik ga en, erop letten als we door het dorp lopen. Ja, dus kijken dan wat... dan je... ben ik wel oud hij is. Ja. <laughs> ja. Uh, beste vriend, uh, het was weer uiterst informatief wat je allemaal gezegd hebt. Ik hoop dat je weer terugkomt volgende maand. Dan gaan we weer verder praten erover. Ja. Gaan we ons weer goed voorbereiden. En uh, ik ben je zeer erkentelijk voor je informatie. Dames en heren, luisteraars. Ga de duinen in en geniet van de natuur. Ja. Dankjewel, Geert. Ja, jij ook bedankt, Victor. Is. Van de House of the Rising Sun van de Animals aan tafel zijn geschoven de bestuursleden van huurdersplatform Zondvoort, als ik het zo mag zeggen de regionale afdeling van huurdersvereniging Arcade en ik hoop dat ik dat ook goed zeg ja, ik heb me wel voorbereid tegenover me zit Cor Haagsma, onze ridder Je hebt je linkje niet op ik ja, ken niet eh, altijd de hele dag met je, je lintje. Wil je voor de microfoon praten je en niet, niet wegduiken? Ik niet de dag met je lintje oplopen. Dat, Gefeliciteerd. Uh, Dank je wel. Perfect. Verder zit tegenover me uh, Piet Aldershof de voorzitter. Pier, Pier Aldershof voorzitter van het huurdersplatform Zandvoort. Links van mij Theresa Mok en daarnaast Esther Koning. Allemaal bestuursleden van de huurdersplatform Zondvoort. Nou, dan weten we tenminste wie we zijn. Uh, jongens, wat zijn jullie actief? Maar ik ga eerst even, aan het be e e even beginnen bij het begin. Uh, <coughs> leg me eventjes uit. We hebben bewoners... Uh, nee, ik moet het goed zeggen... We hebben bewonerscommissies... en er hebben een heleboel van. Ik heb gelezen een stuk of 15... in Zandvoort. Ja. Uh, een bewonerscommissie, dat kan zijn... een flat of een stuk straat... die bij elkaar komen... en met elkaar praten. En de voorzitter van die bewonerscommissie... die komt... een aantal keren per jaar... in het huurdersplatform... om daar te overleggen... van jongens, we zitten met dat probleem... of met dat probleem. Wat kunnen we daaraan doen... En jullie als deskundigen overleggen dat dan met Arcade. Arcade die heeft juristen en deskundigen. En die zegt dan moet je dit doen, of je moet dat doen, of zo doen. Zie je dat zo, elkaar? Ja, en het is niet alleen de voorzitter van de bewonerscommissie. We horen Pierre op... nu. Ja, de hele, de hele bewonerscommissie komt vaak langs. Meestal drie, vier mensen of zo. Dat zijn de mensen die actief zijn binnen het complex... waar de bewonerscommissie is opgericht. En inderdaad, ze gaan of via HPZ en arcade opereren... maar heel vaak gaan de bewonerscommissies ook zelf met de kei in de slag... om dingen te bespreken en voor elkaar te krijgen... die, die belangrijk zijn voor het complex. Maar... Jullie zijn de officiële partner voor de Kei. Uh, ja, jullie vertegenwoordigen wel 15 bewonerscommissies. Dat Ja. Ja. ja. Een hele goede hier. En eigenlijk uh, vertegenwoordigen wij natuurlijk alle huurders van de kei. Want er zijn natuurlijk heel veel complexen die geen bewonerscommissie hebben. En daar kun je juist uh, ook wat in betekenen. Maar als je al vijftien commissies hebt, ja. en, en niet, dat is niet alleen Nieuw Noord, maar ook Bennoheim uh, in, in de Koningsstraat en dergelijke valt er allemaal onder. Uh, dus het is heel Zandvoort. Ja. Uh, zijn er dan gebieden dat je zegt, hier hebben we geen bewonerscommissie? Ja, heel veel. Ja. Ik ga even naar regel die, die moet dat weten. Uh, dat klopt, helaas. Uh, we wilden graag juist ook nog een oproep plaatsen. Uh, dat er uh, complexen zijn die bewonerscommissies op gaan richten. Daar ondersteunt het huurdersplatform uh, deze mensen bij, om ze het uit te, legden, uit te leggen. En, um, nou ja, alles uh, wat ermee te maken heeft. Te vertellen. Dus we willen juist graag nog meer bewonerscommissies. Maar in principe we, staan wij voor alle huurders van de kei in Zandvoort en in Niegom uh, uh, klaar om te helpen. Okay. Um, wat zijn de problemen die de Bewonerscommissie bij jullie neerleggen? Kan je een paar noemen? Ik ga weer naar Pier. Uh, ja, in deze tijd is natuurlijk de huurverhoging uh, vaak een punt wat, uh, wat aan de orde komt. Maar het zijn heel vaak uh, onderhoudskwesties en verschillen van mening tussen de huurder en de kei. En ja, als dat maar een beetje blijft rondzingen zonder dat er een oplossing komt... dan weten de meeste mensen uh, al of niet via de bewonerscommissie de weg naar het HPZ wel te vinden. En nu hebben we ook uh, een, uh, een spreekuur één uh, keer per maand... Nee. Op uh, de eerste maandag van, uh, van de maand. En Nou, het is één keer geweest. Uh, deze beide dames, uh, Esther Koning en uh, Teresa Mok, hebben het, het eerste spreekuur uh, gedaan. En uh, nou, ik, er waren onmiddellijk, ik weet niet, jullie weten hoeveel mensen er waren, maar men wist het wel te vinden in elk geval. Ik geef een Esther. Jij zit dan aan de telefoon. Nee, we zitten niet aan de telefoon. We hebben een spreekuur in het postpunt in Oud-Noord. Uh, in en daar, dat is de eerste maandag van de nieuwe maand. En dan kunnen de mensen zich gewoon uh, daarheen... Kunnen ze, ze hoeven niet te bellen. Zonder afspraak. Even terug. Want je hebt namelijk een tweetal mogelijkheden. Je kan de eerste maandag van de maand naar Pluspunt komen. Daar zitten jullie van 9 tot 12 in de ochtend. Maar er is ook een telefoonspreekbuur elke maandagavond van 7 tot 9 uur. Ja, dat doe ik vanaf de oprichting. Vier jaar geleden hebben we iedere maandagavond een uh, spreekuur van 7 tot 9. Dat is telefoonnummer 06 55 727 905. Wordt verderop nog wel even herhaald, denk ik. Ja. We hebben een website, die heet De Kei. Die zit op uh, Facebook. Dat is niet De Kei van De Kei van de woningbouw, maar onze Kei. Uh, daar kunnen alle klachten op geplaatst worden. Um, en we hebben ook nog een officiële site Huurdersplatform Zandvoort, ook op Facebook en we hebben een website um, met een gelijknamige naam. Uh, dus we zijn op heel veel punten te bereiken. Daarbij uh, is het ook zo dat we als we in het dorp lopen natuurlijk ook benaderd worden, spontaan. Mensen hebben vaak dingen die ze even kwijt bij je willen. Nou, daaruit maken we dan een afspraak vaak. Het is niet zo dat als we lopen te shoppen dat we dan allemaal mensen achter ons aan willen hebben. Nou, nou. No. Maar het gebeurt wel. Maar goed, het <laughs> maakt niet uit, dat is het dorp. Oh, precies. <laughs> en ons kent ons allemaal. Yeah. Um, dus veel informatie. Uh, als ik dit al in een uurtje zo kan vinden, op nou, dit papier staat, uh, ben, je bezig. ben je wel bezig, ja? Uh, je zegt net, er zijn problemen die ze wel eens naar voren brengen. Uur. Uh, als de huur verhoogd wordt opeens Dan kunnen ze bij jullie terecht Schoonhouden van appartementen uh, We hebben kort geleden De situatie gehad met asbest uh, In de woningen En ze zijn een tal van voorbeelden is het zorgelijk of zeg je van het valt best mee, maar we moeten wel de vinger aan de pols houden. Ik ga naar de voorzitter. Ja, dat is het, het ene uiterste naar het andere uiterste. Je kunt niet zeggen het, het valt mee, want voor de mensen die een probleem met de verhuurder hebben, is het een probleem. En dat, dat valt nooit mee. Alleen, het, het valt mee als, als wij ons ermee bemoeien... en er een oplossing uh, komt. Want heel vaak zit het ook in de hoek van de communicatie... dat mensen elkaar uh, een beetje langs elkaar heen praten... elkaar niet goed begrijpen, iets verlangen... wat misschien ook niet helemaal redelijk is. Een ruzie onder elkaar hebben? Kan ook nog wel eens. maar wat ja, er nu... Ja, nee, dat, dat soort problemen komen we natuurlijk ook, uh, ook tegen. En uh, dan kun je vaak mensen, uh, als het echt... Uh, Echt een probleem is doorverwijzen naar buurbemiddeling om, om daar het probleem eens aan uh, aan te katen. Dat valt verder dan buiten ons. Uh, uh Buiten ons uh, werkterrein, maar we kunnen mensen wat dat betreft ook goed de goede kant op sturen. van nou, uh, neem daar eens contact mee, uh, mee op. En uh, ja, nogmaals, uh, je, je, je, je kunt zeggen van, er, er zijn veel problemen. Het is natuurlijk een andere kant zo. Wij worden vooral met de problemen geconfronteerd. Hè? Dat, dat, dat is ook een punt wat we wel in ons achterhoofd uh, houden. Maar problemen zijn wel problemen. En dus dan moeten we ook niet, uh, niet te makkelijk over doen. En dat, uh, dat doen de mensen. Ik kan me voorstellen dat de kei blij is met jullie. Want anders moeten ze met 15 verschillende bewonerscommissies steeds praten. En nu hebben ze één instantie uh, waar ze mee kunnen overleggen. En jullie worden ook juridisch ondersteund door elkaar. Ja. En uh, wij proberen ook heel vaak ook nog eens een stapje hoger te kijken. Zoals het met het asbest is gebeurd. Dat is voor alle bewoners die een, een oudere woning in Zandvoort het bewonen voor alle huurders is dat belangrijk dat die weten er is asbest en wil ik wat doen waar, waar moet ik dan op letten dus dat stapje hoger maakt zet ook heel vaak maar soms via het spreekuur ben je in heel individuele gevallen in de weer en uh, dus wat dat betreft uh, verschilt het nog alles maar he, de bewonerscommissies zelf moeten vooral voor hun eigen complex ook met, uh, met de KEI uh, in, in overleg gaan. De KEI moet ook met ze overleggen, uh, zo is vastgelegd in de wet. Dus dat gebeurt over het algemeen ook wel. En uh, ik denk ook wel uh, dat uh, mensen bij de KEI wel blij met ons zijn... Uh, om, omdat we uh, ook goed weten te verwoorden wat, uh, wat er binnen, uh, binnen de huurderswereld van, uh, van Zandvoort leeft... Plus het feit dat we, dat is al eerder gezegd, dat beroepen par kunnen doen om, uh, om uh, kennis en uh, know-how binnen, binnen te halen. Hoeveel huurderswoningen zijn er in Zandvoort? Iets meer dan 2500. 2500? Ja. ja. ja. En, en eh, eh, ik ben toch een beetje angstig dat het aantal weer aan het teruglopen is als ik naar de politiek kijk. Nou. Of niet? Want er is behoefte aan veel meer huurwoningen. De Kei, de gemeente en het huurdersplatform met Arcade hebben prestatieafspraken gemaakt zoals dat heet. En daar is in elk geval vastgelegd dat het aantal sociale huurwoningen over 10 jaar hetzelfde zal zijn als nu. In elk geval okay. niet lager zal, het okay. zal zijn. Dus er worden wel eens woningen verkocht en er komen, worden wel eens sociale huurwoningen in de vrije sector gebracht, maar er staat tegenover dat via nieuwbouw of wat voor manier dan ook ervoor gezorgd moet worden dat het aantal sociale huurwoningen over de termijn van 10 jaar niet daalt. Uitstekend. En daar zijn we heel blij mee. Nou, dus positief. Ja. Esther, je wou wat zeggen. Oh. Ja. oh. <laughs> ja. um, ik ga uh, ondertussen nog even een telefoonnummer noemen voor als u een vraag heeft. Dan is dat 06 en dan 55 72 7905. Dan komt u bij de huurdersvereniging. Nee, dan komt u bij het huurdersplatform zelf uit. Elke maandagavond. Van 7 tot 9 uur kunt u bellen naar dit nummer 06 55727905 7905. En zegt u van ja dat is me te veel. Dan gaat u iedere eerste maandag van de maand. Is het voor de huurders van de kei van 9 tot 12 uur in pluspunt in Nieuw-Noord zitten de mensen klaar om vragen te beantwoorden. Het is.. Als het uh, uh, druk wordt, en op dit moment zag het er wel even naar uit S. Uh, dat het druk is, dat er behoefte aan is, uh, dan wordt het ook nog in de blauwe tram in het dorp gedaan, in het centrum. Uh, dat is dan het vervolg. Kijk, we gaan, we gaan de goede kant op. Um, belangrijk is, jullie hebben ook goede contacten met de gemeente, niet alleen met de Kei, maar ook met de gemeente. En jullie weten hoe het in elkaar zit, dus als er klachten zijn, wat ik net zei, geluidshinder of wat dan ook, dan weet je in ieder geval de wegen hoe je dat kan gaan oplossen. Ja, dat Ja Meen ik. Ja, zeker. Ja. Ja. We hebben hele goede contacten. Huurdersplatform is ooit opgericht door Jerry, Kramer, Karel Simons en mijn persoon. Uh, dus de wegen in de gemeente, ook door de know-how van Pier, uh, die zelf uit uh, die kant komt uit de Haarlem Lieden, uh, is voor ons natuurlijk uh, wat makkelijker. Zo ook voor de huurders. Uh, het Sociaal Wijkteam, wat sinds kort is opgericht, hebben we ook contact meegemaakt, Omdat we natuurlijk ook problemen signaleren waar wij niets mee kunnen. Maar waar het Sociaal Wijkteam weer wat mee kan. Dus het, uh, ja, zo langzamerhand breidt het zich steeds meer uit. Het is natuurlijk de bedoeling als je mensen krijgt, ja. dat je ook weet wat je kan doen. Je kan niet alles doen natuurlijk. Dus we houden... Is goed... Oké, okay, gelukkig. <laughs> eh, nogmaals, eh, jullie doen eh, veel. Jullie hebben één keer per kwartaal overleg met de regiomanager van De Kei. Eh, het kost wel tijd allemaal wat jullie moeten doen als huurdersplatform. Is het vrijwilligerswerk? Het is inderdaad vrijwilligerswerk. En uh, ja, de meesten van ons hebben tijd, dat is een voordeel. Uh... Ja, ik, ik, ik vind het bijzonder hoor dat je dit doet. Er zijn natuurlijk veel vrijwilligers, maar dit is toch bijzonder dat je zoveel tijd erin stopt. Niet alleen voor jezelf, maar voor al die bewonerscommissies, voor al die huurders in Zandvoort. Dat mag toch ook wel een keer gezegd worden. En dan kijk ik even naar Koer Haarsman, die heeft niet zomaar een lintje gekregen, die, die is al heel lang actief hierin. Correct, wat is het plezier wat je hier aan hebt, dit overleg? Nou, wat mijn voorstaat is dat je gezamenlijk met elkaar, natuurlijk, het is gezamenlijk, tot bepaalde dingen kan komen. En als je goed naar elkaar luistert, dan kun je heel veel. Uh, veranderen in het in de, in de dagelijkse leven, in de wereld wil ik zeggen, maar dat is erg groot daar sta ik erg voor je moet met elkaar doen je moet met elkaar signaleren en van signalen ken je, ken je, daar kun je wat mee doen daar kun je uh, tot, tot, tot dingen komen uh, wat je anders niet uh, naartoe niet komt. Nou, dat staan ik echt ervoor. Ik, uh, ik ben echt een, zoals ze zeggen, een mensenmens. Mens. Ik hou van mensen. En uh, ja, dat wil ik graag zo houden. En ik heb het HPZ heb ik uh, dat ervaren. Dat het heel erg prettig is om op die manier... Uh, hulp bieden ook een andere. Ja. En hulp bieden. Ik ben, uh, uh, toen ik hier, ik ben, uh, oorspronkelijk kom ik uit Amsterdam. Dat had je dus niet ja, had je waarschijnlijk wel gehoord. Daar geef ik het <laughs> aan. Uh, uh, daar heb ik al uh, werd in bewonerscommissie gezeten. In de jeugd hebben we weggegaan, voetbal. En daar. Goed, toen kwam ik hier.